Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een plofkruiscentrum in Emmen is grote schade ontstaan. Een deel van de gevel van een winkel kwam naar beneden. En ook raakten geparkeerde auto's beschadigd. De plofkrakers in Emmen hadden het voorzien op een geldautomaat. Het is niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt. Voor het eerst in 22 jaar is president Afewerki van Eritrea op bezoek in Ethiopië. Hij werd in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa door duizenden mensen toegejuicht. Vorige week bracht de hervormingsgezinde premier Abiy van Ethiopië al een bezoek aan Eritrea. Jarenlang stonden de Afrikaanse buurlanden op rand van oorlog. Met de komst van premier Abiy zijn de verhoudingen sterk verbeterd. Komende week wordt het vliegverkeer tussen de landen hervat. Op Mallorca is een man gearresteerd in verband met de gewelddadige dood van de Nederlandse filmeditor Wouter van Luin. Dat meldt een plaatselijke krant. De verdachte had de zwaargewonde van Luin naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. De verdachte is aangehouden omdat hij tegenstrijdige verklaringen aflegde. Wouter van Luijn werd gevonden in een beruchte krottenwijk... waar veel wordt gehandeld in drugs. Hij was aangevallen door vier of vijf jongeren. Behalve de eenare stand is er op Mallorca nog niemand in de zaak aangehouden. Tankstations in heel Europa gaan dezelfde namen en symbolen voor brandstoffen gebruiken. Dat moet een eind maken aan de onduidelijkheid die er nu vaak is... Vanaf 12 oktober heet Euro 95 bijvoorbeeld E5. Benzine met 10% bioethanol heet dan overal E10. En dat moet volgend jaar ook de standaard brandstof worden. In Nederland worden zo'n 150.000 stickers verspreid... om de nieuwe namen en symbolen op de pompen en vulpistolen te plakken. Het weer, overal vrij zonnig. Het wordt 22 graden in de kustgebieden tot 27 landinwaard. Morgen nog wat warmer, 24 tot 29 graden.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 een methode van, nou ja, waarin je zelf op een heel geconcentreerde manier leert omgaan met de weeën. En een deel mindfulness zit daarin. En we zien dat heel veel zwangere vrouwen daar heel veel aan hebben om vertrouwen te hebben in hun eigen lijf. Ja. En Niet in paniek raken. Precies, Precies. ja. De rust te ja. kunnen hebben, te accepteren wat er op hen afkomt. En we zien daar eigenlijk heel veel gunstige, gunstige gevolgen van. Ja, ja. ja. ja. Uh, uh, elke bevalling is voor jullie, denk ik, weer een sensatie. Absoluut. Ja. Uh, weer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 lichte bevallingen. Mijn kinderen waren eigenlijk alle twee taxi gevallen. Die, uh, oh ja. Ja, uh, van, ja, gaan we liggen. En twee seconden later was het kind er. Oh, ik zo jaloers. Ja. Ja. Ik heb het drie dagen over gedaan. Echt, verschrikkelijk. Nee. Ja. Nou goed. Ja. Ja. Dus dus zo kan het ook. Maar je vergeet ja. het hoor. Op het moment dat je kind er is, dan ben je onmiddellijk ja. vergeten. Het. Het, het is een cliché, maar het is echt wel waar. Ja. Ja. Daarna denk je van daar ja. heb ik me druk over nee. gemaakt. Ja. Ja. Ja. ja, we zijn inderdaad er. mensen die zeggen oh, dit doe ik nooit meer. En dan zie je toch een jaar later weer ah, met een zwangerschapstest binnenkomen. Maar ja. nou is het kind daar.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 Nee. Goed, en dan komen ze, eh, eh, bij jullie nog langs? Eh, hoe lang nog komen ze dan de moeders met het kind langs voor controle? Ja, wij komen de eerste week komen om de dag langs voor controles. Dus in die kraamweek nog eh, ja. helpen wij de borstvoeding, kijken of alles goed gaat. Eh, en eh, tot zes weken na de bevalling eh, komen de vrouwen met hun kinderen nog bij ons langs eh, voor een laatste controle... En dat gaat dan met name over de gezondheid en het herstel van de moeder. Um, en in die periode is zij ook al met, de, uh, met haar kind naar het consultatiebureau geweest. En dat zit natuurlijk bij ons en op dezelfde plek. Ja. En dan neemt de verpleegkundige en de arts van het consultatiebureau die neemt dan de verdere zorg samen met de huisarts over voor de, uh, voor de gezondheid. En nou, dat is de, de belangrijkste vraag, waar zitten jullie?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 Um... Maar dan is het een groot schoolcomplex, een uh, hele lang werper. Ja. Waar zit u hier op die school dan? Ja, we, uh, het, is het laatste aan... of het eerste gedeelte? Ja, het is net vanaf welke kant je kijkt natuurlijk. Ja, vanaf kom, het dorp? Ik kom, ik kom vanaf het dorp. Vanaf het, het dorp eerste, is het nu. het laatste stukje. Achter de Beatrix school. Wat uh, vroeger de Beatrix school was. Ja, precies. Ja, en ja. Dat is nu waar waar de school. Waar nu de school zit, ook onder andere. Oké. Okay. Ja, op ja. het hoekje, ja. Achterste gedeelte hierin. Oké, okay. ja. Ja, ik ben ja. niet zo heel... Ja. En de zwangeren ja, die kunnen ik ook... Ik denk niet zwanger <laughs> nee. Het zou, ze zou een wonder zijn. Ja. <laughs> zo, zo zijn. Altijd wel nou, van, ja. Hoor. Ja. wonderen. wonder. zijn er niet, <laughs> of niet uit. Nee, maar ze kunnen ook, wanneer de donderdag bijvoorbeeld geen geschikte dag is, altijd naar onze praktijk in Haarlem ook komen. Uh, en waar uh, zit waar in Haarlem? Uh, op de Sandporterstraat En dan is in de Kleverparkbuurt. Dus voordat je uh, richting station rijdt naar links. Uh, en dan, dus dat is eigenlijk ook heel goed te bereiken. En daar hebben we ook...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 023-526-3200. Klopt. En daar kan je altijd terecht met je vragen... Zeker. Wat er allemaal kan gebeuren. Ja, eh, absoluut. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie twee lachende vrouwen voor me zitten. Ja, ja daar moet je toch ook alleen maar blij van zijn. Ze, ze, je dat een, ze doen. hebben een ja. mooi beroep. Wij ja. hebben het mooiste, en dat, van. dan stralen ze ja. uit. Ja, dat ja. Ja. Ja. Ja. Ja. we kan heel ik, heel me blij voorstellen. Ja, zeker. ik kan me voorstellen dat jonge moeders heel gelukkig zijn als jullie langskomen. Daar hopen wij eh, echt voor te zorgen. negatief, pessimistisch, maar Zijn jullie zelf moeder trouwens? Ja.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 baby in de Een echte verse baby, baby ja. Ja. ja. Leuk. Nou, dames, dankjewel voor jullie komst. Ja, bedankt. Nou, jij en? heel veel geluk en succes dank met je zwangerschap. En veel succes met de praktijk. Ja, hartelijk ja. bedankt. De school. Ja, ja. dankjewel. Zat per thuis weg. Precies. Ja. Helemaal. Okay. Dankjewel voor je komst. Yes. Hartelijk dank.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 I know you refuse to be held down anymore Don't you let nothing, nothing Stand in your way I won't y'all to you. listen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 Be held down anymore. Well, don't you let nothing.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 Hun bubbels aan ons uh, presenteren en proeven natuurlijk. We hebben een cocktailbar en natuurlijk een groot podium met live muziek. En, en, en, moet en je een, een groot plek voor om te dansen. Moet je de toegang betalen? En plek om te uh, dansen. En uh, ja, er, uh, je moet toegang betalen. De tickets die zijn verkrijgbaar. Uh, die kosten 20 euro voor uh, een hele dag festival.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 Okay. Het hele paviljoen zou ik. Jullie hebben ook echt wel uh, goede namen, zeg maar. Uh, die, hè, die dus uh, komen optreden daar. Uh, Stephen Morrison. Ja. Yeah. Zijn allemaal geen kleine. Chris Berry. Ja. Yeah. Moed. Luca. Kou. Ja. Yeah.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 Ja, ja, dat staat op de kaart. Ja, we zitten ja. niet meer op een Naakstrand, dus naakt komen gaat niet meer. Dus, nee. uh... Was dat wel zo? Nee, nee, nee. nee. Wat bedoel dat je, je met fritjes Leuks aan? Uh, waar je lekker in voelt, waar je, uh, ja, waar je lekker een festival mee door kan. Lekker in beweegt, en ja. kan dansen. Nee, oh. natuurlijk niet. Oh. Je gaat toch niet lekker ermee dan? Ja, nou ja, we verwachten 30 graden, dus schoenen hoeven niet mee, maar gewoon met blote voeten in het zand dansen. Ja.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 Ja echt, Wel bekend dat is echt letterlijk amazing, dat is onvoorstelbaar. We ja. zijn er een paar keer geweest op maandag. Super. Ja, dat zijn echt Super hele leuke speertje. evenementen. Ja. ja, we hebben de eerste serie gehad van zeven restaurants. Uh, aan het einde van het seizoen hebben we weer een reeks. Dan komen er zes restaurants.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 Nou, heel oh, leuk. Is eerst ja. is het feestje. Hè? Ja, is het feestje. Eer, eerst het Ayuma Summer Festival. Ja, ik het gips, dus ik denk dat ik dat voorbij moet laten gaan. Oh, wat jammer. In dit geval. Ja. Oh The amazing We hebben ook stoelen hoor, op het festival. Ja, als ik daar... daar ja, dan, dan wil dan je dansen ik natuurlijk. Dansen. Ja. Ja. ja, begrijpelijk. Dan wil je in stoel zitten. Ja, nou. Dank Mensen, je veel succes. Succes. Dank u wel. En doe het goed aan Wim. Ja, ga ik doen. Zeker weten. Been out tonight.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 Uh, dat klopt. Als je dat een beetje kan delegeren ja. naar anderen, dan. Ondersteuning is, het is altijd. En het is verder. ook een opleiding, hè? Want ja. de twee jongen luisteren voor ons. Toekomstige... Ja. Maar in de ja. toekomst zitten ze inderdaad. En dan is dit toch een opleidingstraject? Dat niet klopt waar? helemaal. Ja, ik kijk even naar, naar Stefan. En ja, nee, zo is het helemaal. En Ralf. Uh, kijk. Nummer 4 nummer Kevin. Ja. En nummer 5 Ralf. Klopt. Nou. Ja, eigenlijk moet ik er één van aftrekken... want Gert-Jan Bluis die zit in die raad. Ja, een dat is mijn negen, Dus eigenlijk zijn jullie nummer drie en nummer vier...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 Uh, in de fractie is dat uh, zeer belangrijk dat je daarover uh, kan ja. adviseren en dergelijke en ja, wordt dat ook gebruikt? Wordt, hè, ja, dan, ja, ja dat ik dat zie ook wat... de andere kant natuurlijk op hun uh, werk dus dat is, uh, ja, dat is dan handig uh, nou ja, om uh, uh, uh, uh, um aan te sluiten bij die gesprekken ja. Uh, nou ja, waar ik dan uh, bij kan helpen. En, en dat je hebt een collega in Peter Kramer. Die natuurlijk ook in de woningbouw zit. Klopt. Ja. Die, uh, ja, ja ik heb ook in Amsterdam gezeten. Hij zit in uh, Amsterdam. En dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat klopt. Ja. Zelfde interesses. Ja. Als ik daar even op in inhaken heel kort. Ja, want dat vind ik leuk om even, dat, dat even op verder te gaan. Want het leuke is... Je uh, hoort nu uh, Kevin. Kevin Steven. Ja. ja. Eh, dank u wel. Het, het leuke is dat... Um,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 Ralf ook uh, bereid gevonden om dus... Uh, nou, als, als, als, als, als we op hebben over bouwen, dan moeten we, dan moeten we bij Ralf zijn. Hè? En als we, als we het hebben over, over de zorg... dan moeten we bij Anouk en, en, en, en, en bij Gert-Jan zijn. Als we, als we het hebben over, over de... Jo, ik kom zo meteen bij jou. Ja, we komen okay. zo bij jou en jou even. Oh, oh, oh sorry. Ralf eerst even. Ja, ik ben wel ondertussen... Uh, een paar jaar uh, buiten het dorp gewand. Maar ik uh, ben weer terug. Maar ik ben weer terug. Ja, ik mist het ook uh, heel erg... Ja, ons dorp. Heel fijn. Dus, ja. Wat vind je van ons dorp?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 Helemaal richting Den Haag of iets dergelijks. Dat is ver. Dat is ver. Dat is een eentje. Ja, ja. klopt. Dus dat, nee, maar uh... zandvoort is, wat dat betreft, zeker voor de politieke uh, aspiraties, belangrijk dat je ook de contact hebt. Dan krijg je Jan Bluis, die in de Wapenzangers uh, zingt en overal ziet met optredens en dergelijke. Ja. Je kent daardoor een heleboel mensen. Ja, dat klopt. Dus dat is, uh, ja, dat is misschien wel iets uh, voor de toekomst om, uh, om aan te denken. Dat, uh, ja.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 Is het is samen. zo belangrijk om jonge mensen te ja. hebben in die, in die politiek. Ja, en in het, ah, he, in het maar ze gaan het ook weer weg. Jullie hadden een jong uh, ja. raadslid, uh, Jan Bede, en die stopte er weer mee. Ja, dat, dat is klopt. jammer. Uh, jammer, ja. Hij woont ook in het buitenland nu. Ja, het ja, buitenland, ja. dus dat is dan is het wel ingewikkeld. Maar dat klopt. Uh, Als je ja. jong bent, dan, uh, dan ja. ligt de hele wereld nog over voor ja. je. Ja. Um,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 zoiets ja. Ja, ja en alle lid worden eruit en alle dingen met de samen <laughs> ja nou, die nou, steken ja, ja. ervaren ja. Ja. nou als ik dat zo, nou nou snap ik een hele punten uit het PVT beleid <laughs> <laughs> ja dat de helft gelezen wordt ja. nee, maar een wat grapje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 Houden we rekening mee? Dat in die hoek, daar zitten heel veel kritische bewoners, kritische ondernemers. Allemaal advocaten zitten. Ja, er zitten heel veel advocaten, inderdaad. Althans die inderdaad al. We hebben daar al wat contacten. Dus we weten al wie wat ongeveer wil. Daar zijn we al wat aan het ophalen op dit moment. Maar dus als partij overigens en niet alleen als gemeente voor duidelijkheid. Als partij zijn we er al. Informatie het inwinnen over wat, wat de, de, de, de wensen en de, de, de, de gevaren zijn. Ja, er zijn ja. nogal wat, want je hebt het ja. over de Noordboulevard, we praten ook over het Badhuisplein. Ja. ja. ja. we praten over uh, het ja. Watertorenplein. Ja. Ja. Ja.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 De ervaringen op te halen. En mag je zomaar Haarlem bellen of moet dat via de gemeentesecretaris secretaris Antje Giespoor, die nu weg is? Nee, gaat, in principe. Uh, weg. Nee, volgens mij gaat ze weg. Maar ja. we, dat, kan, dat kan gewoon direct. Oké, okay. nou, dat scheelt niet zo. Dus ja. Maar ze zijn overigens heel erg behulpzaam. Hoor. Ook, ook Henk Stevenink. Uh, ja, ja, dat is echt. Ik kan heel makkelijk terecht en ik heb binnen, binnen, binnen de.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 Of, uh, ja, of direct uh, bellen. Ik kan wel een voorbeeld noemen. Ik ben uh, onlangs aangesproken door een uh, Samboertse ondernemer. Die een uh, vergunning aanvraag voor een festival deed. En die heeft me op aangesproken. Van, nou, ik, ik heb onlangs uh, uh, een vergunning willen aanvragen. En... Uh,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 Ik heb veel vertrouwen in jullie. Ja, nou, dat heel veel fijn. succes. Ik wens heel veel succes toe en we houden jullie goed in de gaten. en nou, voor de uitnodiging. Kom terug. Nou, dan spreken we af en fijne dag. Ja, dankjewel jullie nou, ook. Ja, leuk. Uh, fijn weekend. We wensen iedereen ja, een fijn weekend. Ja, en bedankt Hoog, Hotel Hoogland en uh, dat was hem. Tot de volgende keer. Geniet dag. Bedankt. Dag.